Uh, wat ze ook aan ons doen of ze nou vervloekingen willen uitspreken of niet of ze nou uh, ons willen boycotten of niet laten wij niet zo handelen de titel in de vorige aflevering van onze serie de messias van israël was de ster en de profeet we hebben de ster behandeld maar aan de profeet kwamen we niet toe dus zie buiten hartelijk welkom Dankjewel. vandaag de profeet is Eerst even aan de beurt, ja. en dan gaan we door met uh, de volgende aflevering. Ja, het is belangrijk om die profeet wel te behandelen. Ja, en, uh, profeten zijn er niet voor niks. Dus, nee, het uh, is jammer dat de uitzendingen zo kort zijn, ja, ja dat, <laughs> ik dat ik valt zoveel te zeggen. Ja, ja. ja. ja nee, we, uh, we zaten natuurlijk uh, in de situatie dat uh, Biljam uh, als niet israëliet vervloekingen uitsprak, ja. of zou moeten uitspreken, mm. maar dat werd een zegening voor het volk, mm -hmm. tot vier keer toe. Ja. En dat hij uh, zelfs de Messias mocht voorzeggen. Als, uh, niet hij is mocht een kijkje uh, hebben in de toekomst. Hij keek uh, met geestelijke ogen en zag uh, de werkelijkheid die voor ons zelfs nog moet komen. Ja. Uh, over onze tijd heen. Uh, dat is allemaal gebeurd aan de zijde van de volken. Maar Israël stond natuurlijk vlak voor de Jordaan. Ze, ze zouden de Jordaan oversteken het beloofde land in. Uh, maar Mozes mocht niet mee. Die zou achterblijven. En dan lezen wij in Deuteronomium... Uh, ...de maatregelen die Mozes nog neemt vlak voordat hij zal sterven... ...om de dingen over te dragen, uiteindelijk ook aan Joshua... ...waar we het ook nog over gaan hebben. En uh, Mozes, uh, een van de laatste dingen die Mozes dan aan mag geven... ...is dat er nog iemand zal komen, uh, een profeet, daar gaat dan het thema over... Ja. ...die uh, uit, uit hun broeders zal opstaan, dus een Israëliet zal opstaan... ...zoals ik, dus uh, iemand van de statuur van Mozes... En uh, dat mag Mozes vanaf de kant van Israël dus uh, profeteren. Ja. Dus vandaar ook die tweeluik, de ster en de profeet. Dus ja. dit is dan de profeet. Maar ik wilde eigenlijk nog iets daarvoor aanzeggen. Want uh, in Deuteronomium 18, vlak voordat deze profetie wordt gegeven, wordt er iets heel interessants gezegd. Mm -hmm. Een verbod op occulte praktijken. Oké. Okay. En daar staat dat wanneer u in het land komt, dat de Heer uw God u geeft, dat mm -hmm. gebied Mozes, zit, mag u niet langer handelen over overeenkomstig de gruwelen van die volken. En een van de gruwelen van die volken was dat, ze, dat Balak, Biliam, inhuurde voor waarzeggersloon om een vervloeking uit te spreken. Ja. Dus Israël mag niet handelen volgens dat soort ja. normen. Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan die waarzeggerij pleegt, nou, Biliam, Biliam. Die, die wolken duidt, wichelarij doet en die een tovenaar is, die bezweringen doet, die doden bezweerde, of een waarzegger raadpleegt, of zelfs die bij de doden onderzoek doet. Het is opmerkelijk dat dat voor deze profetie staat, omdat dit een tegenhanger is van dezelfde medaille ja. van die van Biliam. Eigenlijk waarschuwt dus Mozes, van, kijk uit, voor... Waarzeggerij vanuit de volken. Kijk uit voor wat volken over je zeggen. Laat dat onder ons niet gebeuren. Ja. Dus het is eigenlijk ook een, een houding die Israël heeft en zou moeten aannemen ook vandaag. Uh, wat ze ook aan ons doen, of ze nou vervloekingen willen uitspreken of niet. Of ze nou uh, ons willen boycotten of niet. Laten wij niet zo handelen. Ja. Laten ja, wij... En ook hier zie je natuurlijk weer, wat we vorige aflevering ook al hebben aangehaald. Dat het ook weer gaat om de positionering van God en van de duivel. Ja. De volkeren aanbidden eigenlijk gewoon de duivel, die hebben de duivel als vader. Ja, zo dode onderzoek. En, en, en, en Israël, en ja. uh, God zegt van luister eens, ik wil jullie onderwijzen, uh, raadpleeg mij, ja. uh, kom bij mij als je wijsheid nodig hebt. Ja. Uh, ga niet naar, naar de duisternis toe om nee, nou, allerlei waarheid ja. te houden. Ja. Dus die positionering is, Elke keer weer, we, we sloten al af, dat als het land zijn volk herkent. Ja. Ja, maar ja, ja. daar hoort dan ook bij dat het volk zijn God herkent. Zijn God herk exact. Ja. Toch? Ja, helemaal. Ja, dan heb je hem compleet. Ja. En, maar het mooie vind ik, dit staat in de Torah. Ja. Voor die mensen die misschien nog wat huiver hebben voor de Torah. Ja. Zeg ik van, dit zijn ook uh, dingen die wij als christenen zouden verafschuwen. Ja. Dat willen we, daar willen we ons niet mee inlaten. Waarom niet? omdat dat in Gods Torah staat. Ja. Dus je kunt de Torah ook niet afdoen als wet. Je kunt de Torah niet alleen maar afdoen als van dat is verouderd. Nee, want dit is actueel. We mogen geen doden raadplegen. Ja. Ja. Uh, dus eigenlijk... Ja, maar goed, weet je, uh, als je een klein beetje verstand hebt uh, en je weet dat uh, er een duisternis is en dat er licht ja. is, ja. dan ga je toch raadplegen bij het licht en niet bij de duisternis. Want wat kan van vroeg uit de duisternis komen? Daar kan niks goeds uit voortkomen. Dus maar dan hoef je aan die discussie aan gaan ja. of het wet wel of niet uh, vervallen is. Nee, nou ja, uh, goed. Kijk, het, het natuurlijk, gaat om je gezond verstand. Uh, heel, veel, heel groot deel van de Torah is gezond verstand. Ja. Ik bedoel, als in de Torah staat dat je een hekje om je dak moet bouwen... zodat Precies. je er niet vanaf valt, dan is dat gewoon ja. nadenken wat je doet. Dan is Zo, dat niet is. Nee, dat is ook helemaal niet wet <laughs> nee. nee, dat is gewoon gezond verstand. Dat is gewoon gezond verstand. Ja. Maar die Torah... Ja. ...is door Mozes gekomen. Mozes de ja. profeet. Ja. Zo wordt hij ook nog steeds genoemd. Hij is de profeet. Ja. En nou zegt Mozes dus in vers 15... ...er zal nog een profeet in uw midden opstaan... ...uit uw broeders, dus hij komt voort uit Israël... ...zoals ik. Ja. En tot op vandaag zeggen eigenlijk Joden... ...er is nog niemand van die statuur geweest als Mozes. Ook Netanjahu dus Mozes, niet. Ook Netanjahu niet, maar Netanjahu is een... Uh, ...is een nasi en geen navi. Dus een navi is een profeet en een nasi is een heerser. Ja, ja, en hij is een heerser, ja. hij is een... Uh, maar uh, heersers uh, konden ook profetisch zijn, Ja, toch? dat kan, dat kan, dat kan wel. absoluut. Ja. Dat kan wel. Maar um, eigenlijk... Uh, ...in het Nieuwe Testament zien we namelijk dat uh, vooral Petrus in Handelingen 3... ...tijdens zijn toespraak als de Heilige Geest wordt uitgestort, deze tekst citeert... Ja. ...en hem koppelt aan Jezus als de Messias van Israël. Ja. Dus uh, uh, iedereen erkent ook, uh, in uh, Matthäus lees je dat onder andere, als Jezus als twaalfjarig in de tempel zit, dat uh, iedereen versteld stond over zijn leer, over ja. wat hij wist. En dat hij met gezag sprak. Nou, als er iemand met gezag heeft gesproken, was het Mozes. Ja, precies. Dus als iemand van die statuur komt, en dat is Jezus de, als uh, Messias geweest, dan zegt Petrus dat wat Mozes toen uitsprak, is nu gebeurd. Ja. Die, die profeet waar Mozes over sprak, is geboren, die uh, spreekt met wijsheid en spreekt met gezag. En dat staat er ook bij, in vers 16, overeenkomstig alles wat u van de Heer uw God bij hebt gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei, ik wil de stem van de Heer mijn God niet langer horen... En dit grote vuur wil, wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. Toen zei de Heer tegen mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van uw broeders zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. En dat is dus niets anders dan wat God tegen Mozes zei bij Horeb, bij ja. de Sinaï. Ja. Dus wat Jezus doet wat Jezus heeft uitgesproken, is niets anders dan Torah, is niets anders dan wat God tegen Mozes had gezegd. Ja. Daar doet Jezus helemaal niets aan af. Sterker, Hij, staat in Matthäus 5, Hij vervult het. Dat wil zeggen, als je dit glas water zou vullen, dan vervul ik dit glas water. Ja. Dus als Jezus de Torah vervult, dan brengt Hij het tot zijn volheid, tot zijn volle bestemming. Precies. En Hij gaat daar niet tegen in, Hij doet daar niks van af, Hij doet er ook niks bij. Maar hij brengt het tot zijn volle glorie. Ja, ja. En dat, dat vind ik het mooie van deze uh, profetie van, over de profeet. Dat je aan het leven van Jezus kunt zien dat hij die vervulling is. Dat hij de, de juiste invulling geeft. Ja. Van dezelfde statuur als Mozes. Mm, dat vind bijzonder. ik uh, mooi. Ja, mooi. En daar komen we eigenlijk ook meteen het, het bruggetje naar ons uh, volgende onderwerp van deze uitzending: beloofd land. Want we zagen al dat Israël natuurlijk bij de Jordaan zat, dat Biliam aan de ene kant de zegen uitspreekt en de profetie over de Messias. Mozes doet hetzelfde. Ja. En dan krijg je uh, een nieuw Bijbelboek buiten de Torah, het eerste boek buiten de Torah, Joshua. Wel, een van mijn favoriete boeken, ook al is het buiten de Torah. Waarom? <laughs> waarom nou, is nou, ik vind Joshua een, zo... een prachtige ja. figuur. Uh, uh, iemand die, zeg maar, uh, leiderschap op zich neemt. Uh, maar ook uh, dat doet samen met God. Ja. Uh, hij luistert naar God. Hij, hij, uh, hij doet uh, krachtige daden. Wees sterk en moedig. Mm -hmm. Ja, dus, uh, ja het, het komt er allemaal in voor. Het, het is ook een heel prachtig uh, boek. Uh, het is niet jammer dat het buiten de Torah staat. Het is goed dat het buiten de Torah staat. En dat, dat brengt me eigenlijk ook meteen al bij het onderwerp. Uh, hoe lees je... Joshua. Ja. Uh, want uh, tijdens mijn theologische studie heb ik uh, doorgekregen dat Joshua het eerste boek is van de historische boeken. Ja. En zo heb ik het vroeger ook altijd gelezen als een historisch boek. Mm -hmm. Dus als je ze dus wil weten uh, hoe het met Israël verging in die ja. tijd, nou, dan lees je Joshua. Uh, en zo staat het ook in onze Bijbel. Uh, als je kijkt naar de inhoudsopgave, dan zie je dat het gerangschikt is naar die, die uh, historische boeken. Maar als je kijkt in de uh, Hebreeuwse Bijbel, de Tanach, dan valt Jozua onder de eerste profeet. Ja. En als je weet dat dus Jozua een profetisch boek is, ga je het ook anders lezen. Nou ja. ...dan krijgt het, is het niet alleen maar historisch dat wat is geweest in de tijd... Ja. ...maar dan krijgt dat wat is geweest ook een diepere lading naar Absoluut. misschien wat komt. Ja. En dat maakt voor mij Joshua zo waardevol... ...dat ik zeg, nou er zit in Joshua eigenlijk een veel diepere lading... ...dan wij op het eerste gezicht zouden zeggen. Ja. En uh, dat wil ik er graag inlezen, dat wil ik graag proeven. Waarom staat het er zo? En, uh, uh, waarom is het op die manier geschreven? Wat ik opmerkelijk vind, is dat Mozes moet sterven en niet het land, het volk, het land in mag brengen. Ja. Dat moet onder leiding van Joshua. En Joshua in het Hebreeuws is Jehoshua. Dat is precies dezelfde naam als Jezus, als Yeshua. Ja. En als je die dingen met elkaar verbindt, dan zeg je eigenlijk, Mozes en de Torah kan ons niet in het beloofde land brengen. Ja, precies. Het is geloof. Ja. Het is genade, ja. het is Jehoshua, het is Jozua, het is Yeshua die ons in het beloofde land kan brengen. Ja. En als het beloofde land niet alleen maar is het fysieke Israël, maar ook nog de geestelijke rust, want gaat het, dat is het, eigenlijk het thema waar het over gaat, ja. ja, dan zie je de diepte van Joshua. Dan zeg je eigenlijk van ja, het is, Joshua is eigenlijk een voorbeeld, een... een een prototype van de Messias. Ja. En daarom is het natuurlijk een mooi boek. Het is een heel mooi boek en, uh, en, en je kunt niet alleen, zeg maar, profetisch veel van leren, maar ook gewoon hoe hij zijn geloof in de praktijk brengt, zijn vertrouwen op God in de ja. praktijk brengt. Ja. En dat weten we natuurlijk ook van de heer Jezus. Hij zegt, die zegt van ja, alles wat ik doe, dat heb ik van mijn vader gezien. Ja. En dat zou je eigenlijk ook een beetje van Jozua kunnen zeggen van, hij luistert goed naar God en uh, hoort het en, en ja. volgt het ook. Ja. Gaat geloof ik één keer mis met uh, een groep uh, profeten, maar... Nou kijk, de, ik, ik geloof dat Jozua het niet makkelijk heeft gehad. Dat denk ik ook niet, nee, maar zeker, en zeker niet. Met als, ik, als ik dat naar onze tijd trek, dan zeg ik van, eigenlijk zitten we nu ook in zo'nzelfde positie. Wat doen we nou? Wat doen we met die Palestijnse gebieden? Ja. Uh, je hoort geluiden in Israël van, laten we ze maar innemen, Eén, één staat. Alles onder Israël. En uh, dan zijn de Arabieren ook gewoon welkom, dan mogen ze gewoon leven mm -hmm. en dat is geen probleem. En ik, ik geloof ook wel een beetje in dat scenario. Mm -hmm. Maar er zitten ook natuurlijk talloze problemen aan. Ja. Uh, een ander zegt, uh, we, we nemen gewoon alles in en alles wat Israëli's en de Arabieren moeten maar naar uh, Jordanië. Mm -hmm. Wat eigenlijk ook bestemd was voor hun in de jaren 20. Uh, dat soort geluiden hoor je ook. En dan zit Netanjahu in een hele lastige positie. Ja. En dat wat God steeds tegen Jozua zegt, een aantal keren wordt dat genoemd, wees sterk en moedig. Ja. Denk, waarom zegt God dat? Waarom moedigt God Jozua aan, wees sterk en moedig? Heeft hij dat nodig? Is hij blijkbaar zwak? Ja. Is hij uh, laf? Nou, dat... heeft, hij, heeft hij een aansporing nodig? Dat heeft de praktijk van zijn leven niet bewezen. Nee, precies. Maar het gaat er wel om dat als wij het beloofde land in willen gaan, ja. hebben we uh, kracht nodig, uh, hebben we sterkte nodig en we hebben moed nodig. Ja, omdat de tegenkrachten heel groot zijn. Alles wijst op het tegendeel. Ja. Dat bewezen al toen zij uh, ja. eigenlijk meteen vanuit Egypte het land al in ja. konden komen. Dat ze met die verspieders uh, weer terugkwamen. Maar moedig en sterk zijn is, is belangrijk, want de belofte is, vers 4, het land dat ik jullie zal geven, het beloofde ja. land strekt vanaf de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Uifraat. Ja. Heel het land van de Hethieten tot aan de grote zee, dat is de Middellandse zee waar de zon ondergaat, dat zal uw gebied zijn. Ja. Dus vanaf de Uifraat tot aan de Middellandse zee, dat zal hun gebied zijn. Ja, dat is... Inmens. Moet je daar nu politiek om komen? Ja. <laughs> ik daar heb je uh, deze krachtige uitspraak die aan Joshua werd ge gezegd. Wees sterker, moedig voor nodig, geloof voor nodig om dat te doen. Maar goed, als heel Israël zeg maar het woord van God serieus neemt, dan kun, kan daar geen verdeeldheid over zijn, toch? Nee, en wanneer zal dat gebeuren? Dat is als, ja. als de nieuwe, zou ik zeggen, Joshua komt, als die ja. profeet opstaat waar Mo Mozes het over had. Ja. Die opnieuw met gezag zal spreken die, ja, met autoriteit. en uh, uiteindelijk uh, dat, dat tot stand zal brengen. Ja, Overigens is het bijna gelukt om dat zo tot stand te brengen. Want uh, na de Balfour-verklaring in 1917 heb je de Sanremo gehad en uh, ja. de verdeling van het land, uh, wat ze toen Palestina noemden, nou, dat strekte tot de uitraad. Ja, daar zijn ze heel snel weer in. Ja, daar zijn ze heel laag aan. Maar het is gedwarsboond, inderdaad. Ja, ja. Ik bedoel, de Arabieren accepteerden het helemaal niet. Nee. Uh, maar zo zie je dat in de tijd van Jozef was het ja. een probleem. En het is nu nog een probleem. Ja. Nou ja, dus, uh, opnieuw, de dus Satan zal niet loslaten wat hij probeert vast te houden, weet je wel. Mm -hmm. Hij zal elke keer weer proberen om land terug te winnen, om die vernietiging in te zetten. Ja. Uh, daar houdt hij niet mee op, totdat ja, ja. de Jezus de definitieve overwinning over hem ja. behaalt. Nou ja, ik, ik was heel erg onder de indruk van het geloof van de, van de Israëli's, van de Joden, in die tijd. Ja. Dat ze accepteerden ja, dat hun land steeds kleiner werd. En ja. ze zeiden van, ach laat dit maar een begin zijn, Zij ben Kuriel nog, laat dit maar een eerste begin zijn en het zal wel uitgroeien. En het groeit ook wel, alleen het groeit ook uit tot een groter probleem. Ja. En ik geloof alleen maar dat er een oplossing kan zijn als die profeet waar Mozes het over had weer komt, de, de nieuwe Joshua dat die uh, realiteit laat worden wat hier staat. Ja, ja wat ik zo mooi vind van, van Jozua ja. is dat niet alleen, uh, zeg maar, Mozes tegen hem zegt van luister, je moet het volk het bloed land inbrengen, mm -hmm. maar dat hij dus dat gewoon ook daadwerkelijk gewoon gaat doen, want ja. uh, hey, je haalt het al aan, die, die, die verspieders, uh, uh, die ontmoedigden Josua en Caleb toch behoorlijk om, ja. uh, om, om verder te trekken ja. en, uh, en te zeggen van ja, maar er zijn allemaal reuzen. Daar hebben we het ook over gehad ja, in deze serie. Ja. En dan denk ik van ja, wat, wat een geweldig uh, voorbeeld is Josua dan voor ja. ons om ook een Jordaan over te trekken. Ja. Want hij moest wel, zeg maar, die Jordaan gaan nemen ja. waarvan hij wist dat de vijanden aan de overkant, ik nee, het alleen het water was, ja. Ja, dan ja, denk je van, ja, je kan zwemmen ik nee, je klopt. kan niet zwemmen. Ja. En anders regel we dat wel op een andere ja. manier. Ja, maar goed, maar het was niet al. alleen de daar zelf die die moest innemen, maar ook, ook land. het ja. land. Ja, ja. Nee, dat klopt. Met al zijn tegenstand. Ja. En ja. dat geldt voor vandaag eigenlijk nog steeds. Ja. En ik geloof ook dat er eigenlijk twee voorwaarden nodig zijn om, om, om die belofte van land die je staat te verkrijgen. Dat is één, wees sterk en moedig. Ja. Nou, daar, daar heb je echt guts voor nodig om dat tegenwoordig voor elkaar te krijgen, ook in de... Verenigde Naties. Ik geloof dat dat maar één persoon kan, en dat is de Messias. Ja. Weer onder de leiding van Jehoshua, ja. het nieuwe Joshua. Ja. En er is nog een tweede voorwaarde, die zie ik dan in vers 8. Wat God tegen Joshua zegt, van je moet sterk en moedig zijn, maar dit boek, dus deze Torah, mag niet wijken uit uw mond. Maar moet u het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen, overeenkomstig, alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heel veel mensen denken dat de Torah gaat over, of de wet gaat, over het, uh, als je maar handelt naar die wet, dan verdien je je toekomst. Ja. Maar hier staat, nee Joshua, je, als je je houdt aan dat woord, dan krijg je het land. Ja. Dus dan krijg je de fysieke wereld, dan ga je niet naar het hiernamaals. Dan verdien je niet het hiernaam als het hemels of, of het aardse, dat laat ik maar even in het midden. Nee, de Torah, om je daarna te houden, gaat over het hier en nu. Hmm. En dat vind ik ook wel mooi. Dat we ja. leren zien op een andere manier te kijken naar de Torah en zeggen van, oké, okay, uh, u heeft een belofte gegeven dat dit het land zou zijn. Nou, willen we dat onder leiding van Yeshua, de nieuwe Joshua, ook doen, overeenkomstig de Torah, en dan heeft Yeshua een heleboel dingen al volbracht, uh, volgemaakt, uitgevoerd, wat in die Torah staat. Dat was ook belangrijk, denk ik, uh, voor het volk, dat Joshua dat soort zaken ook gewoon uitsprak. Ja. Dat hij niet alleen maar zei van jongens, uh, uh, dank u dat u dat gegeven heeft, maar dat hij ook het volk dan meeneemt ja. als een leider die richting op. Ja. En ik denk dat uh, het ook in deze tijd heel belangrijk is om dingen uit te blijven spreken zoals God ze bedoeld had. Ja. Want ik denk dat de wereld daarop zit te wachten. Ja. De wereld weet dat allemaal niet of wil dat niet weten. Nee. Ja? Maar het is wel belangrijk om te blijven benoemen dat God het zo bedoeld had. Ja. En, en ik denk dat dat uiteindelijk gaat uitbetalen. Nou, zeker. Ik geloof dat we gehoorzaam moeten zijn naar zijn woord. Ja. Dat we gewoon uh, naar zijn stem. We, eerste uitzending hebben we het daarover gehad, de stem van God die je ja. hoort. Dat we beseffen dat uh, het niet ons idee is dat Israël in, uh, in het land nu woont ja. sinds 1948. Dat is echt een goddelijk idee. Zo is het ook ontstaan, heb ik. Geproefd ja. uit die tijd in Engeland, toen het allemaal met de bal voor, dat is echt een goddelijk idee geweest. Ja, maar sowieso de wonderen die ja. nodig waren, ook in de Verenigde Naties, de stemmingen enzovoort. Menselijke wijze had dat er niet geweest. Nee, in de menselijke wijze was het onmogelijk geweest dat Israël als staat erkend zou worden ja. hier. Ja. En toch is daar dat moment waar die vlag geplaatst wordt en, ja. en, en, en waar Joshua bij wijze van spreken opnieuw ja. de vlag aan de overkant van de Jordaan neerzet. Dat gebeurde in 1948 ook. Ja. En ik zie heel mooi in de Messiaanse beweging dat juist zij volgens de Torah willen leven ja. met de wetenschap dat Yeshua, Jezus de Messias is. Ja. En dus ook in, in zijn spoor zo wil leven. Ja. Zij willen juist gehoorzaam zijn en op, op de Joshua manier zeg maar het land veroveren. Ja. En, dat en als, is, we, dat Misschien is nog even waar wij, toen we hier naartoe reden, het over hadden. Dat de Torah dus niet is dat allemaal die wetjes die er omheen gebouwd zijn. Nee. Heer, want daar wordt dat ook heel vaak mee verwacht. Nou, dat he? klopt. Er de, de, zijn heel de, veel de, menselijke regels die door mensen, ook, ook uh, de fariseers... ...zijn neergezet... ...en die tot op de dag van vandaag nog worden toegepast... ...als zijnde van, ja, dit hoort bij de Torah. Ja, heel veel menselijke regels zijn aan de Torah toegevoegd... ...en worden verkondigd als Torah. Ja. Maar dat is het niet. Nee, dus ik. we moeten leren zien wat, wat echt Torah is. Nou, dan ja. moet je gewoon de Bijbel gaan lezen. Ja. En daarnaast kijken van, wat is er aan toegevoegd? En dan mag ja. je het goede behouden en... Eh, ...het niet goede doe je aan de kant. Want voordat je het weet, ben je gebonden aan al die regeltjes... ...die door mensen zijn bedacht. Ja. Waarvan Jezus zelf... Zeg maar, me, hij rekende daarmee af. Hij rekende daar uh, heel erg uh, ja. mee af. Dat klopt. Ja. ja. dus, want uh, waarom deed Jezus dat volgens mij? Gewoon simpel, omdat hij wil dat wij ook in die vrijheid leven. Ik geloof dat als je uh, aan de Torah houdt, dat je pas werkelijke vrijheid uh, ervaart. Ja, precies. En, uh, het is zelfs een filosofisch thema in deze tijd, dat uh, vrijheid gebondenheid nodig heeft. Ja. Als uh, vrijheid niet uh, in kaders biedt, ...dan ontstaat chaos en anarchie, ja. zeggen zelfs filosofen en politici. Ja. Dus ja. Uh, de Torah is als een kader gegeven waarin wij dienen te leven volgens Gods plan. En als we daaraan uh, handelen, en dan nog steeds geldt niet alles voor iedereen. Ja. Uh, dus je moet goed lezen waar het over gaat. Het hek om het dak, uh, Precies. zou je kunnen zeggen. Hè? Ja, maar dat kan voor iedereen gelden. Maar er zijn ook uh, regels gegeven voor priesters, nou, ja. die, die geldt niet voor iedereen. Nee. Dus je moet goed lezen wat er staat ja. en of het wel voor jou is. Ja, en, en, ja. en er zijn natuurlijk ook specifiek dingen voor het Joodse volk geschreven, ja. waar die je niet op ons slaan. Ja, precies. Dat, ja, ja, daar zou je in moeten verdiepen. Daar moet je je in verdiepen en de, daar nodig ik dan iedereen voor uit om eens op die manier dan de, naar de Torah te kijken. Ja. En op een Joshua-manier het beloofde land in te gaan. Ja. Ja. En uh, dat betekent dat je aan de Torah houdt, en maar ook uh, sterk en moedig uh, moet zijn. Ja. En dat, dat je af en toe wel eens tegen de stroom in uh, moet. Ja, ja. en wetende dat er altijd, zeg maar, op de overkant uh, de belofte, strijd, ja. strijd ligt te wachten. Ook, ook nog, de belofte, ja, de belofte en, en, strijd, ja. en strijd. Ja. De, de, Israël heeft niets verkregen zonder strijd. Nee, nee. zonder strijd geen overwinning. Nee. Nee. nee. En dat is natuurlijk ook wel weer, zeg maar, in de praktijk van ons leven, is dat niet anders? Nee, ja, dat klopt. Uiteindelijk uh, gaat het, en dat staat in vers 13, gaat het om de rust die uh, God gaat geven. Ja. En er staat in het Hebreeuwse woord die uh, in de Hebreeuwse vertaling van ja. Hebreeën ook terugkeert. Ja. Dat uh, naar deze situatie van Jozua wordt verwezen als het gaat om een geestelijke rust. Ja. Dus het fysieke land Israël is eigenlijk een fysiek plaatje van de rust die mensen moeten binnengaan. Ja. Uh, en dat kan alleen maar met Jozua, met, Je met Jezus, met Yeshua. Ja. En uiteindelijk als we in die rust zijn, uh, en het land verwijst zelfs naar de Messiaanse tijd, waarin de rust geestelijk komt, mm -hmm. maar ook fysiek is, dat als ja. de Messias in, vanuit Israël zal regeren. Ja. Dus uh, de rust waar God hierover spreekt is, houd je nou aan mijn woord, luister naar wat ik zeg, wees sterk en moedig en dan zal ik je rust geven. Ja. Dat vind ik een heel bijzonder thema. Ja, en het bijzondere daarvan is dat hij zelfs rust geeft onder alle omstandigheden. Want jouw omstandigheden kunnen heel slecht zijn. Ja. ja. En toch bewaart de vrede van God jouw hart. Ja. Nou, het is wel zo dat als je leeft volgens Gods woord. Ik trek hem maar even breed. Ja. Van de, ja. Sommigen zeggen van kaf tot kaf. Ja. Als je leeft volgens Gods woord. Dan volgt daar zegen op. Ja. En strijd. Ja, die twee gaan, die, die, ja, die gaan eigenlijk niet, niet hand in los van hand. elkaar. Nee, want ja. zolang uh, uh, Satan aanwezig is, dat zullen we ook nog wel eens uh, zien in de uitzendingen, zolang Satan nog regeert, zolang Amalek nog aanwezig is op aarde, zal de strijd blijven en uiteindelijk zal de Messias daarmee afrekenen. Ja. Maar wij moeten leven in die realiteit. Ja, want je zou hopen dat Amalek toch een keer leert van zijn fouten. En van alle nederlagen. Zou Satan leren van zijn fouten? Ja. Nou ja, goed, maar dat is dus het punt waar het op neerkomt. Ja. Dat, zit, dat staat niet in zijn woordenboek. We, we moeten gewoon beseffen dat er twee krachten zijn die tegen elkaar strijden. Dat is ja. de, de God van Israël, de ja. schepper van hemel en van aarde. En zijn tegenstander, Ha-Satan. Satan. Ja, en die heeft maar één doel. Ik wil op de hoogste berg... Zitten. Ik weet wat mijn toekomst is ja. en toch zit ik je dwars. Ja. ja, ja. Want hij wil uiteindelijk gewoon als God zijn. Als je Ezekiel Eze 28 leest, ja. helemaal ja. volgt wat wat, wat, wat, dan is dat zijn oorsprong en zijn doel. Ja. Dat hij heel dicht bij God was en daar wil hij eigenlijk naar terug. Ja, hij doet het nou, dan hij ook verkeerde gaan, manier. Hij wil een stapje hoger. Hij wil als God zijn. Hij, als God zijn ja. <coughs> en, en, en dat levert dus ook die strijd. En die geeft hij niet op. Nee. En daarom komt het ook steeds weer terug. Ja. Maar wees sterk en moedig. Wees sterk en moedig. <coughs> en houd je aan mijn woord. Ja, die, die twee gaan Ik denk dat, als je, dat dat ook alleen maar kan. Als ja. je ja, Gods woord houdt, als je Hem betrekt bij je leven, dan kun je sterk en moedig zijn. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dankjewel Sip, hier gaan we bij laten. Nou, okay. Tijd zit erop. Ja, wees sterk en moedig, dat zegt uh, de Heer tegen Jozua, maar hij zegt het indirect ook tegen ons. Wees sterk en moedig om uh, onder alle omstandigheden op God te blijven vertrouwen. Dat als hij iets tegen u zegt, dat hij dat ook gaat waarmaken, want wat God belooft, dat doet hij ook. Dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering. In het Hebreeuws wordt daar, wordt daar een interessant woord gebruikt, uh, raats of radzat en dat doet denken aan ons woordje we zitten in de rat. Ja. En dat is precies wat er gebeurt als je afdwaalt van God. Dan je komt vroeg of laat toch in de rat. Je komt in de moeilijkheden. Je wordt vertrapt en verdrukt op een, een of andere manier.